Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken... heeft gisteravond gesproken met zijn ambtgenoot in Iran... en opgeroepen tot terughoudendheid. Veldkamp twittert dat alle partijen hun best moeten doen... om verdere escalatie te voorkomen. Israël voerde vannacht aanvallen uit op Iran. De Amerikaanse nieuwsite Axios meldt dat Israël Iran... vooraf waarschuwde via een aantal derde partijen. De Nederlandse minister Veldkamp was één van die partijen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS... In het Drentse Zuidveld zijn vanochtend bij een woningbrand twee mensen om het leven gekomen. De brand in de vrijstaande woning werd rond acht uur ontdekt. Na enkele uren was het vuur onder controle. De woning in Zuidveld is volledig uitgebrand. De identiteit van de slachtoffers moet nog worden vastgesteld. De veiligheidsregio zegt tegen RTV Drenthe dat het vermoedelijk gaat om de bewoners van het huis. De tropische storm Trami, die tientallen levenseisten op de Filipijnen... keert dit weekend mogelijk weer terug. Dat melden de lokale weerdiensten. De verwachting is dat de storm zondag weer langs de westkant van de eilandengroep raast... en opnieuw veel schade kan veroorzaken. Trami kwam afgelopen donderdag voor het eerst aan in de Filipijnen. Er vielen 81 doden en meer dan 160.000 mensen moesten hun huis ontvluchten. Hulpdiensten zijn nog steeds bezig om mensen uit huizen of andere plekken te redden. De Nationale Opera noemt het verschrikkelijk dat artiesten en medewerkers zich onveilig voelden bij gastregisseur Andri Zoldak. Het parool schrijft in een reconstructie dat Zoldak zich bij de productie van opera Fidelio schuldig maakte aan seksueel grensoverschrijdend, intimiderend en onredelijk gedrag. Zo liet hij sekscènes oefenen die niet in het script stonden. De Nationale Opera liet de productie dit jaar doorgaan, maar wil niet meer met Zoldak te maken hebben. Het weer, zon en sluierwolken. Het is 17 tot 21 graden. Vanavond meer bewolking en vannacht een paar buien. Morgen eerst nog buien, daarna droger en meer zon. En het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A4. De richting Amsterdam. Voor de Schipholtunnel een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een hoogtemelding...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 Tussen Afritspaar en Dam en de aansluiting met de A22 is de vertraging een uur. En tot zover de b verkeersinformatie Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Van het derde uur Zandvoort op zaterdag. De R&B band uit de jaren 80 uit Amerika. Daar hebben we het over de Time Exocial Club. En in 1986 hadden ze één hele grote hit. En die draaiden we zojuist voor je. Dat was de single Rumors. Aan het begin van het derde uur inderdaad van Zandvoort op zaterdag Richard. Ja, zullen we eens gaan melden wat we dit uur gaan doen? Laten we dat eens gaan doen. Het was zo druk dat we er bijna niet aan toe kwamen. Uh, nou, Marco is hier. Uh, welkom uh, Marco. Hij Goedemiddag. gaat weer een stukje proëzie uh, ja. voor, uh, voordragen. Uh, dan hebben we natuurlijk Pit Report met uh, Randall Lawson. En Dier van de Week. En, uh, Weet je al wie het is, Dier van de Week? Ja, ja, ja, ja. Oh. kijk er. Uh, ik heb maar eens een hondje genomen. Want ik ben natuurlijk een beetje een kattenmens. Maar ik denk het is ook wel eens goed dat ik eens een keer een hond uh, uitkies. En dat wordt een uh, Beagle dit keer. Oké, okay, ben je ah, zo. Ben, uh, Snoopy. Ja, ben je zo kattig trouwens? Uh, ik ben ontzettend kattig, dat weet je toch wel? Ja, oké. Okay. Ja, zeg één verkeerde opmerking. <laughs> en, uh, <laughs> Terwijl ik moest ja, lief ben. Ik dacht dat je mijn vriend was, weet je <laughs> <laughs> Marco, over vriend gesproken. Ja, Goedemiddag. Goedemiddag. Zo, fijn dat je er weer bent. Ja, laatste, fijn. Laatste Om van, te van zijn. de maand, hè? Laatste van de maand. En ja. dat doen we altijd een uh, stuk prowessie. En dan uh, zitten de mensen in inke proëzie. Wat moet ik me daarmee voorstellen? Uh, het is een mengvorm tussen proza en poëzie. Oké. Okay. In het kort uitgelegd. En uh, ja, waar zit het hele grote verschil tussen de beide vormen? Uh, nou ja, uh, eigenlijk is dat verschil helemaal niet zo groot. Oké, okay, dus, uh, dus er dus, uh, zit wel een beetje tegenaan. Als je tegen goed aan. doet, verstop je de, de rijm. En uh, ik maak dan gebruik van andere kunstgrepen, zoals klankassociatie. Maar dat moet uh, ja, redelijk makkelijk uh, te lezen zijn. Mooi. Een, klank, een klankassociatie, dat zegt waarschijnlijk niet iedereen wat. Kun je daar eens een voorbeeld uit het komende gedicht uh, voorlezen? Wat er, nou ja, wat... uh, je had het net over uh, poes en uh, appelmoes. Appelmoes. Ja. Maar dat, dus is, een dat is rijm, ja. toch? Nou ja, goed... Uh, ja, Wat is dan nou het poëzie, verschil? Ja, poëzie hoeft niet te rijmen. Mm -hmm. Maar uh, het is maar van welk instrumenten je gebruik maakt. Ja. Uh, maar goed, uh, om het lichtvoetig te houden... doe ik dan in plaats van eindrijm... doe ik dan klankassociaties. En geef eens een voorbeeld van een klankassociatie. Die heb ik net gegeven. Ja, maar dat, dat is, ik hoor dan verschil niet tussen rijm en uh, klankassociatie. Ja, een klankassociatie kan ook wel rijmen. Ja. Maar dat... Ja, het, Meestal verstop ik de, het, het rijm in het, in het gedicht. Mm. Dus in de proza. Ja, het zit dus gewoon allemaal dicht bij elkaar, toch? Als je het goed leest... dan kom je er vanzelf achter waarom het een gedicht is. Mm. Dus vandaar dat ik het zo... Bedacht heb. Ja, ja, ja. En je hebt een hele mooie bundel waar uh, diverse proezie-stukken -SI van jou uh, in staan. Ja. Hoeveel staan erin en welk, uh, welk bundel hebben we het dan over? Uh, we hebben het over Het Vuur. Het Vuur. Ja, en uh, er staan uh, 60 proezie-stukken -SI in. Oké, okay, en Het Vuur is. Uh, wanneer heb je Het Vuur gelanceerd? Uh, volgens mij was het in augustus. Sowieso, ja. hè? Zoiets. is het uh, officieel uitgekomen. Nog steeds uh, overal uh, verkrijgbaar. Ja, bij, ja. bij de bollen en bij de bruna's. Overal. Overal. Dus uh, ga gewoon uh, dat uh, boek een keer uh, lezen... met uh, stukken van uh, Marco Temes En dan merken we vanzelf wat het uh, verschil is... Uh, tussen proëzie. Uh, tussen proza en... proza uh, <laughs> en, uh, pro en poëzie. Poëzie, po ja. Heel goed. Nou ja, de laatste van de maand, dus we gaan weer een, een stuk proëzie doen. Wat heb je vandaag voor ons? Ja, lekker dichtbij. Uh, op café heet het. Op café? Nou, ja, dus ik ben Dus Er zal een, waarschijnlijk voor iedereen een bekende kroeg in de Haltestraat zijn waar ik regelmatig ga. Het begint niet met een F en eindigt met een R. Ja. Oké. Okay. Ja, is het al vier uur geweest of niet? <laughs> ja, het is ja. net vieren dus ja. dat klopt weer. Nou, heel goed. We gaan ernaar luisteren. We gaan naar Marco luisteren met pro -Sie. Op café. Op de meeste vragen heb ik standaard antwoorden. Het maakt je vertrouwd. Eenvoud siert de mens. Zit trouwens de gehele dag al nieuwe dingen te verzinnen? Of hetzelfde anders geformuleerd? Als je, zoals ik, een flink aantal jaren schrijft, verwordt je denken tot een vermomde herhaling van zetten. Je kunt je denkpatroon niet om de havenklap resetten. Zo devalueert kunst tot kunstje. Gelukkig letten de meeste mensen niet op of het interesseert ze geen bal. Dat kan natuurlijk ook. Trouwe lezers zijn gewend aan mijn stijl. Als je niet aan hun verwachtingen voldoet, reageert men geschokt. Die vermaak ik geen deining. Woeste branding laat ik over aan Poseidon, zee en strand. Daarom shock ik door in zinnen. Zo nu en dan een lollige vondst... die later door mij in een andere gemoedstoestand... weer wordt verwijderd. Leven is kleine variaties op een thema... dat jij jezelf hebt toegedicht. Ik sta op, zet koffie, douche, ga aan het werk... Het huishouden, krant lezen, eten, doe ik tussendoor. Elke middag rond half zes slenter ik naar mijn stamcafé. Dezelfde gezichten, dezelfde verhalen, hetzelfde geklaag. De zakenmannetjes, de stukadoor, een boekhouder, cassieres, doktersassistenten, ga zo maar door. Toch, ik houd ervan. Het is liefde. Al is het nuchter niet te doen. Die dronken dichter aan de bar, te midden van die mooie, gewone mensen, ben ik. Morgen verder met hetzelfde, maar dan net even anders. Nog even doorzetten. Mijn briljante leven, voorspelbaar wellicht, toch schitterend in al zijn facetten. Ja, best herkenbaar uh, zo, uh, wat je in dit, uh, dit stuk uh, prologie ja, uh, naar voren dat brengt. Dat wel, maar dit stuk... Zeker weten. En uh, nou ja, het is juist fijn hoor, als je aan de bar zit, uh, Marco. Zo denken de meeste mensen er wel over, dus... Uh, dat hoop ik. Daar mag je heel erg uh, trots op zijn, want uh, bij andere mensen is het soms wel anders. Ja, ja. Dat ja, je ja, denkt van, ja, hmm. ja, ja. <laughs> Nee, ik, maar het is aardig om belangrijk uh, te zijn, maar het is belangrijker om aardig te zijn. Ja, mm -hmm. dat is het zeker. Dus, nou ja, mooi, uh, mooi stuk. We gaan hem ook weer uh, publiceren. Ja, de podcast. De podcast. En uh, wanneer is die uh, verkrijgbaar? Maandag hè, weer? Dat hangt van de techniek af. De techniek. <laughs> en wie doet de techniek? Ja, ja. ja. Daar hebben we het maar niet over. Nee, uh, maandag is u weer uh, beschikbaar. Dank je wel. En dan uh, kan je hem uh, nalezen. Uiteraard ook op de ZFM-app. Ook daar is hij dan uh, weer verkrijgbaar. Ja, en maandag natuurlijk. Uh, maandagmiddag om 4 uur. Hè? We radio. hebben de herhaling dan ja, te, ja. even na vier. uur hoor je, Marco, uh, weer om uh, even na vier uur. Gewoon op de FM en op de DAB+. Uh, sinds kort op uh, 9A. Uh, dus uh, mocht je een DAB-plus radio hebben, dan even... Je laat haar scannen en dan vind je vanzelf uh, ZFM. Dank jullie wel en we gaan te draaien. De nieuwe single van uh, Rolf Sanchez. te <middels> Oh, Oh, this La copa la noche te sienta, ponemos la casa red. Me tienes vicio con tu boca de menta y todo lo que pruebo después. Vamos a ver no es de fin de semana. Voy a quitarte y quitarme las ganas. Llama cuando quieras, tú me llamas de noche o por la mañana. Va a desordenar la Ja, Bob Marley en de Wailers en uh, No Woman, No Cry. Zo is het maar net, uh, zullen we zeggen. Toch, Richard? Ja, nou ja, ik, ik, ik, oh, geloof, ja je, ik, ik geloof dat ik het wel mee eens ben. En jij? Ja, ja ik ben het er wel mee eens. Ja, hoewel het met, met uh, Woman ook wel eens cry is natuurlijk. Ja, zeker. Dus, uh, nou, mooi. We hebben nog uh, één uh, nieuwsbericht... wat we uh, zeker nog even aan de luisteraars uh, willen uh, uh, vertellen op de radio. Ja, om de verkeersveiligheid te verbeteren... worden er binnenkort drie drempels aangebracht op de zeeweg. En daarnaast wordt op sommige delen de maximale snelheid omlaag gebracht... van 80 naar 50 km per uur. De drempels worden aangelegd tussen de camping Bloemendaal... en de parkeerplaats bij Bloemendaal. De werkzaamheden nemen drie nachten in beslag. Dus dat is wel mooi dat ze dat s'nachts doen. En overdag is de zeeweg tussen 5 uur en 8 uur gewoon begaanbaar. Tijdens de werkzaamheden is het strand voor het autoverkeer niet bereikbaar via de zeeweg. Auto's en ook lijnbussen worden via de gele borden omgeleid naar de Zandvoortselaan. Fietsers hoeven niet om te rijden. Het aanleggen van de drempels is een korte termijn maatregel... om de verkeersveiligheid met name voor fietsers en voetgangers op de zeeweg... en dat dan met name nabij de camping Bloemendaal en camping De Lakers... nu al te verbeteren. Na 2028 staat het groot onderhoud aan de weg gepland... En dan zullen meer maatregelen worden uitgevoerd ter bevordering van de verkeersveiligheid. Nou, laten we hopen dat het uh, gaat helpen, deze maatregelen. Al moet ik wel zeggen, als je de, de voetgangers zeg maar een klein beetje ruimte geeft... dan nemen ze die ook echt ah. en dan uh, gaat het uh, ja, soms ook uit de hand lopen. Hè. Dat merk je zomers ook. En hoe kan als, je, dat, bijvoorbeeld, dat... uh, als je bijvoorbeeld uh, gewoon een straat hebt uh, hier in Zandvoorts... Die niet afgesloten is. En, uh, en je rijdt daar of met de auto of met een uh, bromfiets. Of uh, ander gemotoriseerd uh, verkeer. Ja, dan uh, merk je gewoon dat uh, veel voetgangers... Gewoon midden op straat blijven lopen. En die denken van, uh, hier wacht maar even. Of uh, mm. je gaat ons toch niet aanrijden. Want dan heb je een probleem. Oh ja. ja. Zijn net hersteld. Zo is het, hè. Zijn, uh, zijn beschermd. Dus uh, nou ja, in ieder geval, uh, dat was even... Uh, Uitwijking op dat verhaal wat jij vertelde over de zeeweg. Ondertussen wilden we naar Assen toe gaan, naar het TT Sikwi. Want daar zijn dit weekend de American Sunday finale racers. En ook Randall Lawson doet met zijn raceklasse de ITCC daar aan mee. En we gaan ze dadelijk weer proberen om contact te krijgen met Randall Lawson. Even kijken hoe het daar in Assen is. Maar eerst hebben we het goede doel voor je. Hier is nooduitgang.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 Long You're You're up up in the sky. One, I can hardly express My mixed emotions and my thoughtlessness Ja, mooie single blijft dat. In één keer had ik uh, die in mijn hoofd. Hè, na No Woman, No Cry, dat ik het toch even goed uh, moest maken met uh, Woman, de zin van John Lennon. De verering van de vrouw. De verering van de vrouw. Zo is het net net nou, half vijf uh, geworden. Helaas uh, geen verbinding met uh, Assen. Want uh, daar zou uh, Randall Lawson uh, vandaag uh, te bereiken zijn waarschijnlijk even te druk daar uh, op het circuit. Maar dan doen we gewoon volgende week weer de Pit Reports. Maar wel ander nieuws. Want we hebben het dier van de week. Ja, ja ik uh, ga het hebben over Milo. Ik stel hem even vanuit hem uh, voor. Hij zegt: uh, Milo is mijn naam en ik ben een Beagle en ik ben een heer van bijna één jaar. Dus nog een heel jonge uh, jong hond. Uh, Wegen ziekte van mijn eigenaar kon ik daar helaas niet blijven. Dus uh, ja, het is wel, uh, wel sneu. Dus ik hoop dat hij snel weer uh, wordt opgehaald uit het asiel. Ik zal hem even voorstellen, ik ben een vriendelijke hond naar mensen en ook kinderen. En, uh, kinderen vind ik heel gezellig, dus mijn huis hiermee delen is voor mij geen enkel probleem. Naar andere honden ben ik sociaal en ik kan met iedereen goed overweg. Uh, mijn huis delen met een teef is voor mij geen probleem, dus dat is mooi om even een thema te blijven. Voor, voor deze beagle is dat ook geen, uh, geen probleem. Katten zijn super leuk om te gaan, achteraan te gaan. Uh, tussen haakjes. Ik ben tenslotte een jachthond. Dus mijn huis delen met een kat vinden... is hier geen goed idee. Verder ben ik keurig opgevoed. Ik ben zindelijk en kan voor beaglebegrippen... prima luisteren. Ik was gewend om even alleen te blijven in de bench... maar wel samen met een andere hond. Dus het is belangrijk dat dit... bij mijn nieuwe baas rustig kan worden opgebouwd. Ik ben actief, vrolijk... en ga lekker op stap. Ik zou graag met mijn nieuwe baas op cursus gaan zodat we samen veel kunnen leren. Nou, zoekt u een vriendelijke vriend? dan hoor ik graag van u. En als u belangstelling heeft voor deze hond... kijk dan op de website van het Dierenthuis Kennemerland... of breng een bezoekje aan het asiel. Oké, okay, dankjewel. Leuke dier weer. En uh, inderdaad, ga naar de Keesomstraat nummer 5 voor al, alle andere leuke dieren die uh, daar uh, zitten. Ja, Zandvoort op zaterdag. We zijn er nog uh, tot aan uh, 5 uur. En dan neemt uh, Fred het... Als het goed is weer over met Entertainment for You. En dan ga je weer allemaal lekker uh, Nederlandstalige platen krijgen. En andere gezellige muziek. En hier is uh, Room in Your Hearts. It's dark and cold tonight. I'm walking all alone. And one step at a time. I'm getting closer. I know she's hard to find. Instinctively, I try to take the path of love into the night De Box, dat blijft een mooie single. Hè? Je The room in your hearts. Helaas geen verbinding met uh, Asse vandaag... met uh, Renault Lawson. Uh, maar dat gaan we volgende week weer doen. En dan kunnen we napraten over Mexico. Want uh, we, gaan, uh, of we zitten eigenlijk al in Mexico... natuurlijk met uh, Formule 1, uh, Richard. Ja, het mooie van Mexico is natuurlijk... dat het zo hoog is, hè, dat circuit. Heel hoog. En, en dat geeft hele extra... Uh, eisen eigenlijk aan zo'n wagen. daarom is Red Bull ook altijd zo goed daar. En bijvoorbeeld Mercedes helemaal niet. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe ze het deze week uh, doen. Maar ik, uh, ik had het gevoel dat de kwalificatie, of tenminste de, de, de vrije training, redelijk goed ging. Hè? Ja, er zit heel veel koeling uh, op, uh, op de auto's ja. voor uh, Mexico. Uh, het is een, een grote rijdende rooster, de, de Red Bull-auto. Uh, maar het ging niet goed met Max. Want hij heeft in de tweede, tweede vrije training heeft hij eigenlijk niet kunnen rijden. Oh? Want hij had motorproblemen. Hmm. En hoe dat uh, verder afgelopen is, ja, dat hoopte ik uh, van uh, Rendel uh, te horen. Maar helaas uh, niet bereikbaar. Misschien uh, weet iemand anders het. Laat het ons uh, even weten dan... Uh, want uh, ja, dat was wel heel zorgelijk. Want dan zou hij een motorwissel uh, moeten doen. Ja, maar dat ding was toch wel oud. Dus dat volgens mij is het niet zo'n probleem. Maar jij wordt natuurlijk wel uh, teruggezet. Precies. En nu gaat het om de puntjes met uh, ja. Norris. Ja, en hij haalt ook nu niet meer zo makkelijk vanaf plek 15 uh, alles in. Nee, nee want dat is, niet is, dat is in Mexico ook helemaal niet te doen. Uh, dus, nee. uh, maar heb jij nog nieuwtjes, uh, Rob? Nou ja, ik, heb, uh, ik kan zeggen vanavond is de vrije training. Die begint om uh, half acht. Dus voor mensen die een kanaal hebben, hebben waar het op te zien is. Half acht de vrije training twee, drie. En de kwalificatie, daar had jij het over. Nou, gisteren was het om middernacht de vrije training twee. En de kwalificatie is vanavond om elf uur. En dan wordt er morgen gereest om negen uur s'avonds. Dus uh, dat zijn de tijden van Mexico. En uh, ja, laten we hopen dat het goed gaat met Max. Mexico, Mexico. Het gaat morgenavond weer om de punten om negen uur de race. Daar in Mexico met het stadion. Dat blijft ook een heel mooi gedeelte ja. van in Mexico-stad. Wat ziet dat eruit, hè? Geweldig. Ik vind het en al zo die zo mensen het, uh... daarbij heel, heel fanatiek, zijn die toeschouwers. Ja. Enorm veel toeschouwers ook, hè? Uiteraard en heel veel voor Perez. En waarschijnlijk wordt dit de laatste race voor Perez ja, op zegt, maar, Mexico. Maar ja, weet je, in mexico sowieso. Maar ja. uh, ze zeggen natuurlijk al een tijdje dat het steeds de laatste race is. Nou ja, uh, ze verwachten dat hij volgend jaar niet meer nee. bij Red Bull uh, zit. Nee, dat zou ook jammer zijn, als hij er dan al uh, nog bij zat, natuurlijk. Ja. Dus nou ja, morgenavond uh, weten we meer van de race. En uh, hopen dat Sergio uh, Perez het toch een beetje voor zijn thuispubliek uh, goed uh, kan maken, Richard. Ja, dus dat betekent dat u in ieder geval uh, kwalificeert in Q3. Hè? Ja, dat Ja, laten, laten we dat <laughs> hopen. We zeker weten. Nou, we gaan het uh, zien aankomende nacht voor de kwalificatie om uh, 11 uur is het dan. Dus uh, vlak voor middernacht mm -hmm. gaan we kwalificeren. En weet je wat we ook nog hebben? Het wordt schrikker geblazen, want uh, je hebt het waarschijnlijk al gezien bij uh, bepaalde gevels. Ik zag het onder meer op de van Spijkstraat. Er hangt in één keer een skelet buiten. Oh ja. Want het is Halloween, hè? Halloween. Ja. Het is Halloween uit Amerika overgewaaid naar Nederland. En het wint steeds meer terrein Halloween. Ja. En de pompoenen die worden ook veelvuldig verkocht in de diverse supermarkten. En iedereen maakt er toch een speciaal feestje van: Halloween Party. Ik heb zo'n pompoen gekocht in de supermarkt, maar die was zo groot dat ik daar tien keer uh, soep van kon maken. Oh ja, dat scheelt ook. En een beetje uh, qua prijs ook uh, leuk, uh, waarschijnlijk. Ja, was vijf uh, euro of zo. Oh ja. Maar ja, als je dat allemaal uitrekent, heb je voor 10 euro heb je tien uh, euro, uh, kan je ervan van eten. Dus. Oh ja, dat is niet verkeerd. Nee, dat is niet, en hartstikke gezond, hè? Dat bedoel ik. Ja, pompoen is heel erg goed. Ja. Weet ik, jij wel eens pompoen? Ik weet, ik weet er alles van. Ja, Pompoenolie neem ik dan. Oké, okay, maar geen, je bent niet van pompoensoepmaker. Nee, nee, nee dat niet. Ik kan je vertellen, het is, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. En het is echt heel erg lekker. En super gezond. Oké, okay. dus mocht je nog eens een receptje willen, dan uh, kan ik je die geven. Ja, nou ja, ik bak dus in uh, die pompoenolie ook uh, veel uh, gezonder. Oh ja, ja, in plaats van uh, gewoon... Olijfolie uh, uh, dus, of, of uh, andere. Ja. Dus, uh, ja, nou ja, dat uh, wat betreft Halloween. Vanavond trouwens een uh, feest bij dat café uh, waar... Uh, Marco Temes het net over had, midden Halterstraat. Het is al lang 4 uur geweest, zullen we maar zeggen. En daar hebben ze vanavond een, onder meer daar hebben ze vanavond een Halloween party. Het begint om 10 uur vanavond en verder de komende dagen ook nog allerlei activiteiten rondom Halloween. En Rob, ben jij daar ook vanavond? Ik ben er niet vanavond. Oh, nee. Want konden mensen jou eens ontmoeten. Ja, <laughs> precies. Daar schrikken ze van me. Dat ah, doe ik ze niet daar aan. Dat zal me uh... meevallen, denk ik. <laughs> Oké, okay, dank je wel voor de info over de pompoenen. Dat gaan we zeker een keer doen, die soep. Ja. Dus recept ook makkelijk, makkelijk daarvoor? Ja, zeker. Dus. Uh... Nou, het voordeel is van de pompoen. Je, je, je, je pleurt alles in een pan. en dan dus maak ik het even heel kort. En uh, dat maakt helemaal niet uit hoe, hoe, hoe fijn of hoe grof je het scheelt, want, uh, of uh, snijdt. Want je kan het daarna met zo'n staafmixer... ...maak je dat allemaal lekker egaal. Je gaat je het stampen ook uh, gewoon? Ja, nou, een ja. staafmixer. Hè? Oh, oké. Okay. Dus het wordt heel egaal en daarmee heel lekker. En dan gooi je daarna nog wat kokosolie uh, in... En dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk heel snel klaar. Dus nou, voor het recept gaan naar de website van uh, Richard Buitenhek. <laughs> Staat er nog niet op. <laughs> Zo, komt, er, komt eraan. Uh, zullen we maar zeggen. Nee, we gaan nog een paar uh, mooie platen draaien. Een beetje uit uh, Richard en uh, Albert-Jan uh, zijn tijd. Zullen we maar zeggen. Dan heb je ook deze gevonden van uh, ah, Billy Paul. Ja, mooi. Zo mooi.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 Cafe, six thirty, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Mrs. Jones.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 This is Joe, this is Joe, this is Joe, bitch. We got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. It hurts so much inside Now she'll go her way And I'll go mine Tomorrow we'll meet the same place The same time Me and Mrs. Mrs. Joe. a thing going on We gotta be extra careful We can't afford to build Our oh, hopes up too high I wanna meet and talk with you At the same place, the same cafe The same time, and we're gonna we used to we're gonna talk it over, talk it over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 When I needed you more. Ik heb een specialist op dit soort muziek bij me zitten. Nou, aan tafel, Fred. Ja. ja met de Sea of Love. de Sea of Love. Broer. Ja, vertel. Wat is Sea of Love? De sea of Love. Ja, de, de, nou ja, wat jij net draaide natuurlijk. De, ja. Dat genre is ja, altijd iedere woensdag te, te beluisteren natuurlijk. Kijk, dat bedoel ik. En dat uh, allemaal tussen 10 en 12. Tussen 10 en 12 op ZFM. En ZFM natuurlijk. De Sea of Love met de Fred Heij. Gezellig. Ja, en natuurlijk uh, vanmiddag hebben we entertainen voor you. Ja, en dat is iets heel anders dan de Sea of Love. Totaal, Totaal anders. Totaal <laughs> anders. Want wat ga je vanmiddag allemaal doen? Nou ja, de, je hebt al iemand binnen zien komen. Dat is Hugo Bijerman. En uh, hij gaat het hebben over zijn nieuwe single. Wie wil er mee op stap? Nou ja, wie wil er niet? Hè? Nee, voor een Halloween-party of zo. Ja, uh, zo, Je dat, weet dat het zou niet. zomaar kunnen. Hey, uh, daar gaan we het straks over hebben. Uh, we gaan nog eventjes bellen met uh, Martijn van den Broek. En hij heeft ook een nieuwe single. jij mag alles doen. Nou ja, dat, uh, <laughs> dat laten we maar in het midden. En... Uh, <laughs> En Henk Dissel, die gaan we ook eventjes bellen. Zou jij mij doen? Zou jij Oh, zo oh, hé. Nou, ja, je bent wel lekker bezig. Wel wel lekker, lekker verzameld, hè? Lekker verzameld. <laughs> nou, dat dus vanmiddag tussen vijf en zeven bij Entertainment for You. Ja. En als je denkt van, nou, zou, zou ik dit soort platen wel willen horen op de radio? <laughs> dan kan je, je zelf, horen, dan je zelf kom, ook uh, <laughs> platen aanvragen bij uh, Fred. Ja, dan ga je maar eventjes naar www.zfmartisten.nl Dus www. Zfmartiesten.nl Wat zou jij doen? En dan, eh, wat zou jij doen? Gewoon eentje aanvragen. Eentje aanvragen. <laughs> Zfmartiesten.nl Research, ja. toch? Ja, wat ga ja. je doen, hè? Ben je er stil van? Ja, ik ben er stil van. Ja, ja. ja. Nou ja, voor <laughs> ons uh, zit het er alweer op. We gaan ja. uh, voor uh, Fred uh, gaan ruimte maken. maken. Ja, ik vond het een hele leuke uitzending. Het, ja. Uh, het was aan de ene kant wel heel erg druk... maar aan de andere kant was het eigenlijk ruimte genoeg. Dus uh, zeker, was prima. En, uh, en uh, twee uh, verslaggevers, Hans Botman en uh, Ben Sonneveld... ook uh, danken uh, voor jullie bijdrage vandaag. Ja. En jij ook bedankt, Rob. Ja, graag gedaan. En jij ook? Over een maandje weer? Ja. Dan gaan we ben weer, weer. Uh, Zandvoort op zaterdag uh, doen met uh, Richard en Rob dan. En uh, zometeen is het de beurt aan... Fred. Hij is er weer in de studio ja. bij ZFM. Tot zo. Tot zometeen. Dan mag je weer praten. Okay. Nu niet meer. <laughs> <Okay>. <laughs> dan gaan we nog één plaat draaien. Ja, vroeger noemde hem, als ze we toch wel eens uh, Rick Asshole. Hier is uh, Never Gonna Give You Up.